Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag, zometeen vrijdagmiddag live vanuit het piet hein eek complex in Eindhoven. Met Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken... over hoe innovatie ons uit de crisis kan helpen. Maar nu is het NOS Journaal met Job Boot... PostNL, FNV-bondgenoten en de actievoerende zelfstandige pakketbezorgers... ze hebben een akkoord bereikt. Hiermee komt een einde aan wilde acties... waardoor de afgelopen dagen tienduizenden pakketten... in en om Amsterdam niet bezorgd werden. PostNL over dat akkoord. De belangrijkste afspraken zijn enerzijds financieel... waarbij we gezegd hebben dat we uitgaan van een, een omzet... van ongeveer duizend euro per week... voor een bepaalde hoeveelheid pakketten die men aflevert. Tegelijkertijd hebben we ook afspraken gemaakt die erop gericht zijn om de communicatie te verbeteren. Er komt ook een commissie waar bezorgers terecht kunnen... als ze zich onheus behandeld voelen. De verwachting is dat de 90.000 pakketten... die door de staking zijn blijven liggen, snel hun bestemming bereiken.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 Het Hof heeft de klacht afgewezen, vertelt de persrechter. Het Hof heeft gezegd dat er weliswaar sprake is... van een inadequaat optreden door die drie mensen... maar dat er geen rechtstreeks verband is tussen hun niet-adequaat optreden... en het schieten door de betreffende agenten. De agenten losten tijdens een feest bij Hoek van Holland in 2009... enkele waarschuwingsschoten. Eén kogel raakte de jongen uit Rotterdam, die daardoor om het leven kwam. De onderhandelingen over een nationaal onderwijsakkoord zijn voorlopig mislukt. De Stichting van het Onderwijs, die werkgevers en werknemers vertegenwoordigt, is uit het overleg met het kabinet gestapt. De stichting wil een loonsverhoging voor leraren. Het kabinet wil die niet bieden. De bedoeling was dat er voor het zomerreces een akkoord zou zijn. Maar dat is volgens de stichting niet meer haalbaar. De Algemene Onderwijsbond, de AOB, was eerder al gestopt met de gesprekken over een onderwijsakkoord. In Werkendam in Brabant heeft een man zijn gestolen boot dankzij een sluiswachter teruggekregen. De man zag gisteravond tot zijn verbazing zijn gestolen boot richting een sluis varen. De politie naar de sluiswachter gefietst, heeft daar gevraagd om de sluis af te sluiten. Nou, dat gebeurde ook. En op het moment dat de dief met de boot door de sluis wilde varen, heeft hij nog een foto gemaakt van die dief. En ja die dief is vervolgens aan de kant gesprongen en op de vlucht geslagen. De politie heeft foto's van de man en is nog op zoek naar hem.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 Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Het is al uh, vrij druk op de weg met in totaal zo'n 60 kilometer file. Begin van de zomervakantie in de regio Zuid. En er zijn nogal wat evenementen uh, vandaag en het komend weekend. De opvallende files die staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 6 kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Pleinpolderplein 12... stond daar een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is vrij. Dat is nog niet het geval op de A27 Breda richting Utrecht. Ook 12 kilometer tussen Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste vanaf Gorkum via Deil over de A15 en de A2. Op de A27 naar het zuiden loopt het ook vast voor Lexmond 5 kilometer... En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Malden 3 na een ongeluk. De rechterrijnstrook is dicht. En zo direct in vrijdagmiddag live. Econoom Ivo Arnold die de commissie Wijvels te lief vindt voor de grote banken. En keuze kun kunnen maken? Ja, een espresso. Uh, een kabinet thee. Colachtje, chocolade, nee. Oh, uh, doe maar een dubbele. Nee, nee, een versumenteest voor je. Met waar? Met, met een Rietje bij.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 En een hele goede middag, vrijdagmiddag live... vanuit het piet hein eek complex in Eindhoven... waar je van harte welkom bent, trouwens, om de uitzending bij te wonen. Met dit weer eh, een hele goede plek om te zijn. Vandaag met Uri Roosentaal, oud-minister Buitenlandse Zaken... over innovatie, over de crisis, over diplomatie. piet en ik zelf, over de Dutch Design Week. Rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Satire, zoals altijd, en prachtige live muziek, ook dit keer weer. De, deze keer van Niels Geuzenbroek.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 Niels Reusenbroek, hij verzorgt de muziek tijdens deze vrijdagmiddag live. En wil je hem inderdaad niet alleen horen, maar ook zien... kom dan hier in het Piet Heijn e complex langs. Of ga naar onze website, want daar kun je ons ook zien. vrijdagmiddaglive.afro.nl Reageren mag ook op alles wat je hoort. Twitter ons, hashtag Lagere hypotheken, hogere kapitaalbuffers en meer concurrentie. Het zijn een paar van de aanbevelingen van een commissie onder leiding van Herman Wijfels... om de Nederlandse bankensector gezonder en minder risicovol te maken. Ik ga erover praten met monetair-econoom Ivo Arnold. Welkom. Naast u Piet Hein Eek hier uh, in zijn eigen huis, kan ik hem uh, welkom uh, heten... in het kader van de Afro Kunst Tour zijn wij hier te gast. Piet Hein, een gigantisch complex, indrukwekkend, uh, prachtig. Uh, restaurant, werkplaats, noem maar op. Ik kan me zo voorstellen dat als jij bij de banken aanklopt... dat je nog steeds geld krijgt, of niet? Ja, nou, ik heb het in ieder geval wel gekregen om dit... ik heb er net nog over zitten vertellen, om uh, dit te kunnen kopen. Ja. Op het moment dat er uh, best problemen waren. Dus, uh... Maar ze, waar, ze stonden meteen klaar, of heb je ze nog wel heel erg moeten overhalen om... Ja, uh, ik, ik vertel het dan toch. Maar uh, we, wij vroegen toen uh, bij drie banken aan. Yeah. En daar, daar kregen we drie keer een uh, groen licht van de commissies die daarover gaan. Maar een van die banken, de grootste in Nederland... die uh, had even geen geld op dat moment. Die kreeg van de overheid 10 miljard om de rekening wat om op te te blijven. Een paar maanden later hadden ze wel het geld. Maar toen, uh, toen hadden we gelukkig al een andere bank. Want we wilden zo snel mogelijk aan de gang. Ja, maar het is wel frappant het... dat we dat we dus eh, midden in de crisis, op het hoogtepunt qua bankencrisis... hier hebben geïnvesteerd in het meest transparante bedrijf... Eh, wat je zo ongeveer kan bedenken. Verrassend voor Arnold. Dit is een prachtige omgeving, laat ik het, het eerst even zeggen. Ja. Ik, ik zou willen dat de Nederlandse banken even simpel en sober zijn... als het meubilair mob wat hier staat. Hoor. Dus uh, echt prachtig en een, een mooi voorbeeld voor het bankwezen. Ja, ik geloof niet dat daar uh, iets over in, de, in het advies van de commissie ah, wijfels komt. een klein beetje. Er staat oh. ontzettend veel in. Maar onder andere ja. dat de producten simpeler moeten. Hè. Nou, dat is mobiliër, dat dus is waar. simpel en sober. Ja. Ja. Dit, u, u heeft het uh, kunnen doornemen. Ja. Uh, de commissie wijfels advies natuurlijk om die bankensector uh, veiliger te maken. Wat vindt u van de aanbevelingen? Gaat het, gaan ze helpen? Het is heel breed, laat ik het eerst even zeggen. En ze hebben echt hun mandaat ontzettend ruim geïnterpreteerd. Het is ook een hele trits van maatregelen. Een heleboel bekend. Uh, ook een heleboel verstandig. Uh, en de, de, ja, de maatregel die nou het nieuws heeft gehaald... Hè, dat 20% eigen spaargeld inbrengen bij een nieuwe hypotheek... laat dat nu juist een maatregel zijn die weinig te maken heeft... met de structuur van het bankwezen. Dus wat ik nog een beetje mis in het rapport... is een wat duidelijkere visie over hoe die banken er in de toekomst uit moeten zien. Hoe groot ze moeten zijn. Hoeveel bank hebben we eigenlijk nodig in Nederland? Daar hoor ik de commissie eigenlijk niet over. Wat, wat had u graag als, als aanbeveling, advies of eis erin gezien... die u er nu niet in aantreft? Ik had wat uh, meer grenzen willen zien op de groei van banken. Hè. Uh, ze waren op het hoogtepunt zes keer de omvang van onze economie. Dat is gigantisch. Ze zijn nog steeds vier keer de omvang van onze economie. Straks als het goed gaat, gaan ze misschien weer uh, wilde plannen ontwikkelen in het buitenland. Wilde avonturen die weer misgaan. Ik had iets meer grenzen daar willen zien. Ja, grenzen... Uh, uh, de... Ja, verboden de zin... dus. Ja. Precies, ja. Een verbod op, bijvoorbeeld? Nou ja, willen we dat uh, ING, ABN AMRO en de Rabobanks... zoals het verleden weer uh, een heleboel uh, geld gaan steken in de City of London... Om, om investmentbank hier te spelen? Nou, ik zou zeggen, laten we dat maar niet doen... Het handelen voor eigen gewin. Het handelen voor eigen rekening en risico. Um, en de, wat de commissie daarvoor stelt... Dat, dat ligt een beetje in de lijn van de Europese Commissie. Het is dus ook niet echt nieuw. En dat gaat niet heel erg ver. Nee. U, had u daar een verbod op gewild? Een uh, verbod op uh, handel voor eigen rekening zou ik heel verstandig hebben gevonden. Want wat de commissie nu zegt, het is geen issue... want banken zeggen dat ze het niet meer doen. Ja, ja misschien zijn ze over vijf we... jaar wat anders. Dus uh, wat dat betreft zou ik liever zien dat het wettelijk geregeld wordt. En, en uh, er was altijd veel te doen over het scheiden van... Uh, even simpelweg gezegd de zakenbank ja. en de particuliere bank. Uh, ook daarop komt geen verbod, hè? Als het aan dit nee, nee, en ook daar volgt men dan de Europese Commissie. oude voorstellen van de commissie Likane van vorig jaar... En die zegt in wezen: Nou, als uh, dat soort activiteiten, handelsactiviteiten, meer dan een bepaald percentage van de balans gaat uitmaken. dan moet je het juridisch wat meer afschermen van spaargeld, zodat het spaargeld veilig blijft. Ja. Nou, dat is een goede stap in de richting, maar het is geen hele strikte scheiding. Ook hier zou het beter geweest zijn als daar ook echt een, een strikte scheiding werd aangebracht. Het, het mag niet. Ja, ik, ik, ik denk dat het uh, wel de strenge mag, ja. ja. Het, hoe komt dat, denk je? Want ja, er zaten toch veel uh, verstandig mensen hè, in die commissie. Uh, zijn ze inderdaad te lief, zoals ik in de aankondiging zei, voor die grote banken? Nou, kijk, op dit moment zeggen de bankiers in Nederland... het is geen probleem, want we, zei, we hebben geen investment banks meer. We hebben nauwelijks meer een aanwezigheid in de City van Londen. Dus we doen dat soort dingen niet meer. Dus waarom zouden we daar plannen voor maar maken? dat kan van de een op de andere dag veranderen. Maar dat toch? kan natuurlijk over vijf jaar weer heel anders zijn. Ja. Dus, dus wat dat betreft laten we ons misschien te, te veel leiden... door de goede intenties die de bankuurs, bankiers nu hebben. Maar misschien, de commissie pleit ook voor bijvoorbeeld meer concurrentie. Eh, ja, ook banken ja. uit het buitenland toelaten. Gaat dat niet helpen? Nou, dat, dat is een uh, grote wensdroom. Kijk, we hebben in Nederland in de jaren negentig toegelaten... dat al die banken zijn gaan samenklonteren. ABN AMRO, he, ING was vroeger NB Postbank. Die zijn allemaal groot geworden. En het verhaal daarbij was, dat moeten we gaan doen... want dan krijgen we straks één Europa met de euro... en dan moeten ze gaan concurreren met de Duitse banken. Ja. Nou, die, die banken zijn groot geworden, domineren de thuismarkt. slecht voor de consument... Maar die buitenlandse banken zijn nauwelijks hier actief. En u en nu... verwacht ook niet dat ze dat wel gaan doen in de toekomst? Nou, dat is nu weer de wensdroom ook van de commissie Wijfels. Uh, die zegt, nou, de concurrentie in Nederland moet versterkt worden. Ze zien daar wel een probleem. Uh, maar ze zeggen ook onze hoop is gevestigd op die buitenlandse bank die actief wordt in de Nederlandse markt. En ja. die moet het gaan doen, de concurrentie. Maar ja, wat zien we in Europa? In elke uh, bankenmarkt, in elk land trekken de banken zich terug op de eigen markt. Omdat ze allemaal financiële problemen hebben. Dus we verwacht niet dat dat binnen korte tijd gaat gebeuren? Nee, misschien 15, 20 jaar. Is, wordt het al met al dan wel veiliger als we deze aanbevelingen opvolgen? Er zijn uh, een heleboel maatregelen die ook in uh, dit rapport staan, die ook al eerder zijn besproken. Die de banken echt wel veiliger maken, hè? ook, ook waar de Europese Commissie over heeft gesproken... of de Raad van Europa gisteren, uh, bail in. Hij laat de kapitaalverschaffers van de banken meer bloeden... als het fout gaat met de bank. Hè, en leg de rekening niet bij de belastingbetaler. Dat is heel belangrijk. En met de kapitaalverschaffers bedoelen we dan... Ja, dat, dat zijn de eigen aandeelhouders, maar ook de obligatiehouders. Dus in de plannen van de Europese Commissie zal dat betekenen... dat in de toekomst ook uh, iets van 8% van de obligatiehouders zal moeten bloeden... als een bank in de problemen is. En dat is een hele grote stap vooruit. Want dan voorkom je dat de problemen van een bank ook een uh, land meetrekken, zoals in Ierland het geval was. Ja, maar dat is inderdaad eigenlijk al door de Europese Commissie beslisd. Dat is dus of? niet nieuw hier, nee. maar het is een verstandige maatregel. Verder gaat de Commissie uh, Wijfels niet heel erg ver... waar het de kapitaaleisen betreft. Ze zeggen eigenlijk, de invoering van de nieuwe kapitaaleisen... waarin de Europese uh, Unie ook al overeenstemming over is... moet naar voren worden gehaald. Moet niet wachten tot 2019, moet naar voren. Die buffers moeten sneller omhoog worden. Sneller omhoog, heel verstandig. Maar de meeste academische economen zeggen toch... die buffers moeten nog hoger... Uh, dan ze nu al afgesproken zijn. Het zou en, en nog sneller moeten en nog hoger. Nog sneller, nog hoger. En de commissie zegt alleen nog sneller. Ja. Nou, nou is de commissie gevraagd, toen nog uh, door de jager... minister van Financiën, om mm -hmm. te kijken... moeten we die bankensector herstructureren? Je zou bijna denken, als je deze adviezen zo ziet... dat een echte herstructurering volgens de commissie niet nodig is. Nee, dat stellen ze dan ook niet echt voor. Nee, het, gaat, het gaat met name om uh, de stabiliteit... Hè, en uh, het laten meebloeden van de, uh, de obligatiehouders... en de kapitaaleisen... Uh, ik had toch graag... Kijk, we zitten nu met die grote banken. Hè? Daar, daar moet je eerlijk over zijn. We hebben drie gigantische banken en die knip je niet zomaar door midden. Dus het is een blunder geweest achteraf om ze zo groot te laten worden. Maar we zitten ermee. Ik had toch meer een, een visie willen hebben over hoe je er nu voor zorgt... dat inderdaad in de toekomst ook buitenlandse partijen actief worden hier. Of, of nieuwe banken, nieuwe financiële instellingen. Hoe je die diversiteit waar de commissie Wijfels ook voor pleit... hoe je die ook echt in de praktijk brengt. Want ja, mijn verwachting is dat over drie jaar het bankenlandschap... er nog precies hetzelfde uitziet als nu. als nu. Dat zou uh, in die zin weinig uh, verandering brengen. Uh, wellicht kan natuurlijk uh, de minister van Financiën, Dijsselbloem... Uh, u nog uh, tevreden stellen door met dit rapport in de hand... Uh, uw vragen te beantwoorden. We gaan zien of dat ook gebeurt. U blijft nog even zitten. Want we gaan zo direct met Piet en ik over de Dutch Design Week praten. Maar is muziek. Niels Geuzenbroek. silent for a while you choose to hide it with a smile you just lay low for a while no one has to notice no one has to know it no cause when the truth falls down begeleid door Patrick van Erikhuizen en Reinier Scheffer. veert mooie muziek? Laat het ons weten. Waarom? Mail ons vrijdagmiddag live Of ga naar onze Facebookpagina. Want die weet, wie je dan misschien zijn, is de soloalbum Lines. Omdat de AVO 90 jaar bestaat, reizen we het hele land door. Zenden we uit van af, uh, bijzondere plekken. Vandaag... Vanuit de creatieve thuishaven van een van Nederland's succesvolste ontwerpers van dit moment, Piet en Eek. Hij veranderde een deel van de oude fabriek hier in een meubelfabriek met een winkel, een galerie, een restaurant. Piet en Eek, welkom nogmaals in je eigen huis. Ja, eigenlijk fijn, fijn dat wij er mogen zijn. Uh, je bent net klaar, begrijp ik, met het geven van een, een rondleiding uh, aan mensen in dit pand. Hoe reageren mensen meestal als je ze rondleidt? Nou, ik had net een vrij bijzondere uh, ervaring. Namelijk? En dat was, uh, ik liep naar boven met de mensen die ik een rondleiding ging geven. En er kwamen er twee naar beneden die zeiden... Ik ga weg, want ik heb het al gezien, hoor. GELACH <laughs> Ik zei, nou, best. Dus uh, als er nog meer mensen het al gezien hebben... dan uh, of het zelf willen zien, prima. Maar ik moet zeggen, er zijn er nog heel veel overgebleven. Ja, voor de rest had ik geen afvallers dit keer. Nee, dat is niet ge gebruikelijk, dit. Me meestal zijn mensen toch wel uh, aangenaam verrast. Niet alleen door wat ze zien. Maar ook door wat ik erbij vertel. Ja, net als uh, Ivo Arnold, die ook nog naast jou zit... en die dat net al uh, vertelde. Uh, Piet Heijn, jij bent behalve uh, ontwerper en uh, maker van meubels... bekend natuurlijk bij veel mensen de meubels van onder andere sloophout... die je maakt, ben je ook de man van de Dutch Design Week. Uh, je bent benoemd tot ambassadeur van die week. Wat houdt dat in? Dat ik bijvoorbeeld hier zit nu. Voor de rest weet ik het ook niet precies. Maar wat, ze, wat de Dutch Design Week is... is, is dat het oorspronkelijk on, uh, begonnen is met ontwerpers... Die, uh, ja, die dat zijn begonnen. Dus als een soort stichting. Waarbij dus de ontwerpers zelf ook naar voren geschoven worden... om het woord te voeren en te zorgen dat het een feestje wordt. Want wat, wat krijgen we bijvoorbeeld te zien nu... als je naar de Dutch Design Week gaat? De, de essentie is die jonge ontwerpers. En, uh, en het, het hangt eigenlijk... Om de academie heen, die elk jaar natuurlijk een heleboel nieuwe uh, Academie in Eindhoven, de, waar de je zelf Academie, ja. Wat eigenlijk de, de, de beste van de wereld is. En daar is de, de, ja, de show elk jaar. En inmiddels komen er heel veel andere academies ook naar uh, Eindhoven toe. En zijn er heel veel ontwerpers die hun ideeën laten zien. En het leuke is, het is geen beurs. Want er, als je zegt, ik wil, zou ik dit kunnen kopen, dan, uh, dan zijn ze bijna verontwaardigd. Zo oh van, ja? Ja, de, de, ik kom hier om ideeën te laten zien, niet om de spullen te verkopen. Dus maar zouden ze niet beter wel dingen kunnen verkopen? Want ik begrijp ja, dat de organisatie een financiële problemen zit. Nou heeft. ja, maar dat moet, je, dat, dat moet je aan die jonge ontwerpers dan weer niet overlaten. Maar, maar het charmante is dat je echt een enorme hoeveelheid ideeën te zien krijgt. Als je, we praten nou ook weer net uh, over banken. en gebrek aan ideeën misschien wel. En, uh, uh, en angst, hè. dus uh, voor recessie, voor achteruitgang, uh, voor onzekerheid... En dan ga je naar zo'n designweek. En er zijn ontzettend veel jonge mensen met enorm veel ideeën. En ook heel, heel erg maatschappelijk relevante ideeën. Het gaat veel verder dan de tafels, kasten en stoelen die je bij ons ziet. En het is ongelooflijk uh, uh, vrolijkmakend. Er zijn ja. heel veel mensen die ik tegenkom. Dus ik ben zo blij dat ik hier geweest ik ben. Gewoon gelukkig van al die ideeën. Nou kan ik me voorstellen dat je heel blij bent als je ideeën hebt. Uh, uh, en je kunt die laten zien. Maar is er ook, ook bij de jonge generatie ontwerpskunstenaars, een, een besef of, of een idee over hoe je dat ja, letterlijk lonend maakt? Nou, de, de, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als in elke beroepsgroep. Je hebt er een heleboel bij die, uh, die dat helemaal niet hebben. Die, die gaan gewoon voor bedrijven werken en dergelijke en mm -hmm. die vinden daar hun weg. Overigens uh, zijn dat vaak, als je erover nadenkt, de meest succesvolle... He, want bij BMW en Renault zitten, zitten Nederlandse ontwerpers die daar de hele, de, de, alle auto's ontwerpen en uh, hoofd, hoofddesign zijn. Uh, nou zijn dat niet de slechte voorbeelden, natuurlijk. Nu ben jij, als, als iemand die dat niet gedaan heeft, ook iemand die er tamelijk goed in geslaagd is om een lo goed lopend bedrijf op te zetten, toch? Ja, maar als ik dan buiten op straat loop en ik tel het aantal BMW's, dan, <lacht> dan weet ik niet precies wie het meest het straatbeeld bepaalt. <lacht> en ook thuis niet. Dus. Nog steeds BMW, meer dan Piet en ik, ja. denk je. Daar ja. nou nou, wil ik daar geen ja? reclame voor maken, maar wel voor die ontwerpers, Want het is wel heel bijzonder dat we Nederlandse ontwerpers hebben... die dus ook voor dat soort hele grote bedrijven... en die dus uit die cultuur komen. Hè, waar je, waar je hier, als je hier komt, dan zie je al die jonge ontwerpers. Maar een deel daarvan die, die, die is dus inmiddels al zo succesvol... dat ze internationaal echt eh, enorm veel veel invloed hebben. Ja. Ik vraag het ook omdat het natuurlijk fijn is als behalve uh, wanneer jonge kunstenaars beginnen en enthousiast zijn, dat ze er uiteindelijk ook in slagen om een carrière te maken, hè, om te doen wat ze willen eigenlijk. Daar is vaak natuurlijk toch wel geld voor nodig. Uh, het, het grappige in jouw geval vind ik is dat uh, waar jij je altijd afzet tegen het gangbare, hè, je eigen gang gaat en, en uh, bijvoorbeeld ervoor koos om in de tijd heel lang geleden met sloophout te beginnen. Uh, nu, nu hoorde ik dat uh, sloophout uh, inmiddels duurder is, geloof ik, dan uh, gebruikt sloophout duurder dan uh, nieuw. Hout. Om, omdat jouw kasten zo populair zijn. Ja, het is wat in prijs omhoog gegaan en er valt weinig te onderhandelen. Want uiteindelijk betaal je bij Sloophout gewoon die persoon die dat dak op gaat om het eraf te halen en nieuw hout gaat met de machine een helling op... en dan wordt er in één keer zo'n hele berghelling gehaald. En dan worden de, zijn de marges veel hoger. Maar dat was niet zo, toch? En, en toen ik begon, mocht ik het voor niks meenemen. Ja, dat is de markt die voor ons Zo werkt dat? Ja, zo werkt dat. Ja, ja. En dan is het uh, fijn als je de eerste bent... en in het begin er nog van kunt profiteren. Hè? Ja, als student al helemaal. Dus... Want in jouw nieuwe werk, Piet, he, maak je ook weer gebruik van afvalmaterialen. Hè? Waar ben je nu mee bezig? Hm. Ik maak heel veel nieuwe materialen. Uh, ook. Maar uh, het, het, het, het meest recente werk is het afval van het afvalproject. Dus je hebt die sloophouten kasten ja. Daar ben ik van het afval, ben ik, ben ik producten gaan maken, overigens van al ons afval. Naast dus de nieuwe materialen heb je natuurlijk restant materialen, daar hebben we spullen van gemaakt. En nou heb ik de, de overtreffende trap, uh, het heet afval afval 40 40. zijn allemaal blokjes van 40 bij 40 mm ja. en idioot veel werk. En wat doe je daarmee met die blokjes? Nou ja, omdat het 40-40 is, wordt een tafelblad dan 80 dik. En een ronde tafel krijgt allemaal gekke vierkante hoekjes. Want ja, een blokje van 40-40, dat krijg je niet rond. Ja. Dus, dus dat is heel dominant in de vormgeving. En dat is een ontzettend leuk project. En uh, ja, zo gaat dat maar door, hè. Technologie, design, wetenschap. Het gaat hier allemaal in Eindhoven heel erg goed samen. Veel succes daarbij. Mensen dus die naar de Dutch Design Week willen gaan, die komen daar vooral leuke nieuwe jonge ontwerpers tegen. Ivo Arnold, dank voor de reactie op het rapport van de commissie Wijfels. En Pieter en ik, veel succes hier in Eindhoven. Dank u wel. Nederland hebben gisteren plannen bij minister Ivo Opstelden ingeleverd... voor experimenten met het opzetten van gereguleerde wietteelt. Hierdoor hoopt men dat overlast en criminaliteit worden bestreden. Steden als Utrecht, Rotterdam, Leeuwarden en ook Eindhoven... hebben eerder al aangegeven een dergelijk experiment aan te willen gaan. Bij ons wethouder Joost van Elten, welkom. U bent voorzitter van de club Gemeentes voor Eigen Wietteelt. Waarom wilt u dat gemeenten zelf wiet gaan telen? Sorry. Dat is een uh, lange tekst. Zo in één keer uit het uh, mooie mondje van je. Woe! Uh, waarom willen de gemeentes... Dat was je vraag ook alweer? Uh, waarom wilt u dat de gemeente zelf wiet gaat telen? Uh, waarom, waarom, waarom? Ja, waarom? Waarom, waarom niet? Waarom zijn de bananenkrom? Ik <lacht> <De> oude poepdoos? <lacht> Ik krijg sterk de indruk dat u onder invloed bent van drugs. Drugs? Uh, luister. Ik en mijn collega's, wethouders, vandaag proefdingetjes getest. getest. Uh, u heeft getest. al gereguleerde wiet van de gemeente getest? Uh, hoe weet jij dat? Poepdoos. Uh, tja, dat maak ik op uit uw woorden. U zegt getest en u lijkt me behoorlijk onder invloed. Als. Uh. Als, als is verbrande turf. Als jij het allemaal zo goed weet, waarom zit ik hier dan? Juist. Uh, met u kom ik niet zo heel ver. Ook hier Leni Scholte, verantwoordelijk wethouder van Eindhoven. Mevrouw Scholte, u wilt ook meedoen aan deze wietproef. Wat zijn uw bevindingen? Aauw, poepjos. <lacht> <lacht> uh, mevrouw Scholte, u gaat me toch niet vertellen dat u ook stoont bent? Wel, nee. Hoogstens een beetje licht in mijn hoofd. Nou, zeg, ik Me ben hoop. helemaal geschokt. U verschijnt hier als wethouder onder invloed op de nationale radio. Sss, sss, die zeggen anders ben ik mijn baantje kwijt als wethouder. En jullie ook oh. allemaal. Sss. Mondje dicht. Kijk, oh. uh, u als gemeente doet dit natuurlijk om de criminelen de wind uit de zeilen te uit nemen: uit de zeilen. Uit de zeilen. Wind. Nou, hier schieten we niet zoveel mee op. Uh, bij ons een bezorgde Brabander. U kent hem allemaal. Welkom, Frans Bauer. Ja, uh, uh, goedemiddag allemaal. Uh, ik wil even zeggen, ik ben niet stoond. Uh, ik praat altijd zo. Uh, meneer Bauer, wat vindt u van deze proef? Ja, uh, erg eh, schandalig. Ik zeg tegen Maris, straks gaan kinderen van 11 jaar ook uh, die rommel uh, roken. Nou, dat vindt u niet, natuurlijk. Nee, ik zeg, geef die gewoon lekker een piltje. Uh, u, ik, uh... u bent dus... Tegen deze proef? Hé, hey, mag ik nog wat zeggen? Of niet? Ik zit je maar te zitten. Ik moet criminelen winst uit de zeilen nemen. Maar de, de gemeente heeft nu een hele plantage... bij ons achter het, uh, uh, het woonwagenkamp geplant. Dat is echt schandalig. <tie> ja, mijn, mijn Frans? Wat? Uh, uh, oh... Oh, er uh, uh, was mijn neef. Hij zegt dat die wietplantage niet van de gemeente is. En dat ik mijn mond moet houden. Uh, nou goed. Nee, uh... hey Frans, heb je even voor mij? Ik, ik, Maak ik, die plaats voor mijn ik, ik zal. Mm. Hé, hey, weggaan. Joost, Joost, we moeten nog wat testen. Testen. Uh, tot slot, meneer Bauer, u bent de enige die gewoon aanspreekbaar is. Dus ah, ik ja. vraag het aan u. Hoe hoog schat u de kans in dat deze wietproeven ook daadwerkelijk doorgaan? Nou, ik, ik denk, even gehad, als de kans dat ik ga doorbreken in Amerika. <laughs> nou, uh, dank voor uw komst in ieder geval. Uh, geen dank, uh, à, à oude poepdoos. <laughs> maar Sander Wallis de Vries en Kees van Amstel. Zo direct oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal... over de crisis, over innovatie en over moderne diplomatie. Dit is Radio 1. Het is half drie, het NMS Journaal, met Jobboot. De vader van klokkenluider Edward Snowden... verwacht dat zijn zoon terugkeert naar de Verenigde Staten... als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een van die voorwaarden is dat Snowden niet vastgezet wordt... voor zijn proces begint. Edward Snowden vertrok in mei naar Hongkong enkele weken voor zijn onthullingen over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime diensten. Hij zou nu nog in Moskou zijn. PostNL, FNV-bondgenoten en de actievoerende zelfstandige pakketbezorgers hebben een akkoord bereikt. Hiermee komt een einde aan wilde acties, waardoor de afgelopen dagen 90.000 pakketten in en om Amsterdam niet bezorgd werden. Volgens het akkoord krijgen de pakketbezorgers een hogere weekvergoeding en een eigen klachtencommissie. In Engeland heeft de veroordeelde kindermoordenaar Ian Brady... geen toestemming van de rechter gekregen... om terug te keren naar de gevangenis om daar te sterven. Brady verblijft nu in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij is al ruim tien jaar in hongerstaking en wordt kunstmatig gevoed. In 1966 kregen hij en zijn toenmalige partner levenslang... voor de moord op vijf kinderen en tieners. Zeker 161 mensen hebben de mazelen. Dat zijn er 50 meer dan vorige week... zegt het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM... Die toename was verwacht. Het RIVM denkt dat het aantal gevallen van mazelen in werkelijkheid veel hoger ligt. Dat was namelijk ook bij de vorige mazelenepidemie het geval. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie van de AMB Kees Quax. Er staat uh, 45 kilometer filip. Dus, uh... Beetje druk op de weg. Het begin van de zomervakantie in de regio Zuid. Daar staan ook de meeste files. Bovendien zijn er nogal wat evenementen dit weekend. Opvallende files: de A2 Eindhoven Maastricht voor het knooppunt Kruisdonk 4 kilometer. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Joure. Voor het knooppunt Joure loopt het vast vanaf Oosterzee 3 km file. En van Joure naar Emmeloord. 2 kilometer voor de afrit Sint-Nicolaasgaal. Het is dus druk op de A10 tussen Knoopert Koenplein en Hemhavens in de file. De A13 daarna richting Rotterdam. De nasleep van een vrachtauto die stil heeft gestaan bij Rotterdam. Nog 5 kilometer tussen knopen Prins Klausplein en Delft. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht voor Lexmond 2 kilometer. En op de A27 richting Gorkem vanuit Utrecht tussen Knoopert Evening en Lexmond 2 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live, Jan Mom. Goedemiddag en welkom terug vanuit het Pietijn-Eek-complex in Eindhoven. Als ex-baas van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement... en hoogleraar bestuurskunde... weet hij als geen ander hoe je een crisis het hoofd moet bieden. Maar in zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken... bleek het managen van crisissen in de praktijk ook voor hem weer barstig. Hij was lang een van de belangrijkste adviseurs van premier Rutte. En tegenwoordig probeert hij als voorzitter van de Adviesraad... voor Wetenschaps- en Technologiebeleid... Nederland als innovatieland op de kaart te zetten. Mijn gast van vandaag, Oeri Roosendaal. Welkom. Vorige week meneer Rozetaal, werd bekend dat u in uw tijd als minister van Buitenlandse Zaken... in het geheim hebt geprobeerd Israëli's en Palestijnen om de tafel te krijgen. Ja, nou kom ik helemaal naar Eindhoven om dan te zeggen. Geen commentaar. Ach. En, dat, en dat, dat heb ik ook steeds al gezegd toen die berichten naar buiten kwamen. Ja. Uh, kijk, uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, ik, uh, toen ik minister van Buitenlandse Zaken was... Uh, veel met uh, het conflict Israël-Palestijnen uh, van doen heb gehad. En dus ook heel veel met de betrokkenen van gedachten heb gewisseld. Mm -hmm. En ook uh, in Ramallah ben geweest en in Jeruzalem enzovoort enzovoort. En dat ik uh, daarbij steeds... Uh, wel gebruik heb kunnen maken van de goede relaties die wij met Israël hebben... juist ook in de richting van de Palestijnen... die om die reden dat nou juist ook interessant vonden om met mij te praten. Sterker nog, er zijn mensen die, die, die in dit bericht een verklaring zagen... voor, zoals toen werd gezegd, uw positieve houding tegenover Israël. U deed dat juist om dat vredesoverleg niet te frustreren. Uh, u, u bent heel, heel handig, maar weer ook hier in Eindhoven geen commentaar... Want voor je het weet zou ik uh, dingen zeggen die ik uh, niet wil zeggen. Ja, nee, zeggen. Maar, maar, uh, ja. Want u zei het net zelf. Uh, het is natuurlijk wel, dat was vanzelf, ook vanuit uw functie natuurlijk. U sprak wel met beide partijen intensief in die tijd. Zeker, zeker. Maar natuurlijk. u, u, u wil dat niet een initiatief tot vredesoverleg noemen? Daar ga ik niet op in. Ja. De, het is er uiteindelijk ook niet gekomen, dat, dat kunnen we wel vaststellen. Althans, ik ook als, als buitenstaander. De Amerikanen die proberen het nu, maar dan toch even over nu. Want ja. zolang Israël doorgaat met de bouw van ja. nederzettingen... wat ze doen in Palestijnse gebied, gaat dat niet opschieten, hè? Dat, kijk, die uh, bouw van nederzettingen is iets waar de Nederlandse regering zich steeds tegen heeft uh, verzet. En ook steeds tegen heeft uitgesproken. Dat heb ik ook steeds gedaan wanneer ik uh, de premier van uh, Israël Netanyahu sprak. Uh, daar mag geen misverstand over bestaan. Tegelijkertijd is het zo dat uh, het belangrijkste wat er speelt is... Uh, en zo zien de Amerikanen het ook... dat ze op een gegeven moment zover komen dat die twee heren, Abbas, Palestijnen, uh, Netanyahu, Israël... dat die aan zo'n tafel als deze tegenover ja, elkaar maar zitten. Ja, da daarom noem ik dat die nederzetting, want dat is natuurlijk een hinderlijke blokkade. Er kwam recent een advies uit van een uh, commissie leiding van uh, collega-VVD'er Frits Kortas Alters. <lacht> die zegt, als is Israël niet stopt met, met die nederzettingen... dan moeten wij gewoon de relaties beperken. Een importverbod op producten die in die nederzettingen gemaakt worden. Wat vindt u daarvan? Dat soort dreigementen die je boven een poging tot, om, tot naar elkaar toe brengen, hangt. Dat soort dreigementen die helpen niet. Maar uh, het niet doen uh, van, van, van zo'n uh, bevriezen van relaties of een importverbod, helpt ook niet, blijkt. Wat, wat helpt, is datgene wat uh, John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van uh, de Verenigde Staten, nu echt doet, voortdurend, voortdurend op ze inpraten. Dat moet nu gebeuren en intensief gebeuren. Want zoals ik dat ook steeds toen ik minister was heb gezegd... natuurlijk mag je vanuit Europa van alles en nog wat willen. En ook eh, voorstaan en met die beide partijen praten. Maar uiteindelijk is de eh, betrokkenheid van Amerika cruciaal. En uh, daar is Kerry nu hard mee bezig. En ik denk dat Europa en ook Nederland Kerry daarin van harte moeten steunen. We gaan kijken of Kerry lukte om ze wel om de tafel te krijgen. We gaan zo doorpraten over uzelf: over de crisis, over innovatie en moderne diplomatie. Maar eerst een lied dat Susanne Matthijssen schreef nadat ze googelde, op uw naam. Zo. Aan het meer van Geneve, in het Alpendal. Wordt geboren aan Montreux, Mr. Uri Roosentaal In de oorlog zijn zijn Joodse ouders daar naartoe gevlucht. Moeder is pianiste en vader chemicus. Ze keren terug naar Holland vier keer. In het bezit niet meer, bijna me kat, wolf en olifant. En is de beer op zichzelf. Hij zet zijn blauwen in de lessen op het lyceum. Het voetbalveldje in de buurt is zijn territorium. Hij schiet vaak raak en wil sportjournalist worden. Net als Bob Spaak. Studeert in Amsterdam in de 60's. Is niet van de revolutie. Dat vindt hij allemaal maar modieuze kakafonie. Met zijn hekel aan keurig gedrag, dat is de beer in Uri. Hij bewaart het overzicht en vaart zijn eigen koers. Crisismanager is zijn vak, ineens slaat hij toe. De raadsman van Rutte krijgt een ministerspost op Buza Vette vis voor de beer die daarvoor steeds op de achtergrond is. Hij heeft geen een plan voor die miskleun in Iran. De bier is los. Ah, ellendig Zing. Blijkt zelf niet zo stressbestendig Nee, hij bijt als zijn nagels af Zo kan een beer niet slaan Tijd om te ontspannen En eens vroeg naar bed te gaan Oh, dromen over kunst Dat hij een meesterwerk maakt Dan kan de weer weer brullen Als hij de volgende dag ontwaakt Bijvoorbeeld langs de lijn. ADO of voor de collegezaal, hier is de rampen, professor Uri Roosentaal. <applaus> Susanne Matthijssen, Vera K. en Milou van Bodegaaf over mijn gast Uri Roosentaal. U bijnaam als kind was beer, hè? Ach, dat, dat kan zo. <laughs> u wilde verder geen commentaar opleveren. Oh, nee, nee, nee. Ach, iedereen heeft in zijn jeugd of van dat soort dingen. He? Ja, maar was er, was er een reden voor dat ze u weer Wel nee. Doen? U wel was nee. gewoon knuffelbaar. Nee. Ja, ah. ach, misschien wel. Misschien wel, ja. U, u kon aardig voetballen, jongens ook. En wilde sportjournalist worden. Ja, dat, maar dat had een ongelooflijk uh, simpele reden... Ik was altijd jaloers op uh, een vriendje van mij... die woonde bij toen nog Houters. Dat was het voetbalveld van Hollandsport in Den Haag. Ja. En die woonde daar zo dat hij van de bovenverdieping... gratis naar de wedstrijden kon kijken. Ah. En toen dacht ik, hoe kan ik dat nou ook uh, hebben? Gratis wedstrijden? En toen dacht ik, oh, sportjournalist. Dan kan ik altijd naar die wedstrijden. En ik vond het bovendien heel, heel aardig wat dat betreft. Maar is er niet van gekomen? Nee, het is er niet van gekomen. Zo gaat dat wel eens in het leven. Ja, huh? want, want toch uiteindelijk lokte bestuurskunde meer? Nee, nee, nee, uh, nu gaat u mijn doopzee lichten. Uh, ik, uh, ik ben in eerste instantie ben ik echt begonnen met... het harde discipline van de politicologie. Hm? De wetenschap der politiek. Ja, omdat u in die en, linkse jaren een beetje genoeg had... van al die linkse studenten... die vonden dat ze zelf wel konden bepalen wat ze moesten leren. Ik was nog even, toen ik naar Amsterdam ging... waar ik heb gestudeerd, was ik nog even een beetje aan die linkerkant. Lid van de maar, PvdA zelfs, hè? Ik ben even... Heel goed. U heeft uw uh, onderzoek goed gedaan. Uh, maar uh, uh, daar ben ik op een bepaald moment van teruggekomen. Dat wil niet zeggen dat ik toen meteen naar de VVD ben gestapt. Nee, er is een lange tijd geweest dat ik partijloos ben. Hm. U bent nu wel, nog steeds, van de VVD. Zeker. Ja, en ik zei in het begin, u, u was lang een van de belangrijkste adviseurs van premier Rutte. Is dat inderdaad verleden tijd, of spreekt u hem nog wel? Natuurlijk spreek ik hem nog wel. En uh, hij is een man van uh, snelle communicatie, dus de sms die gaat nog wel eens heen en weer. Ja, want over, over crisissen gesproken, uw specialiteit, het gaat niet goed met de VVD. Ze staan laag in de peilingen en de populariteit van Rutte daalt. Ja, dat hebben we, maar dat hebben we wel meer meegemaakt. En als u de... Uh, het, het uh, gaan en komen van uh, Mark Rutte bekijkt, zo door de jaren heen. Vanaf zo 2006, toen hij uh, lijsttrekker werd... Toen zijn er heel veel uh, dalen geweest. En dan was het toch weer altijd, zoals we dat noemden, een uphill battle. En dan gingen we weer omhoog. Het ja, lastige is dat er nu wel een crisis is die maar niet omhoog wil gaan. Die maar niet wil verdwijnen. Nee, dat is, dat is zeker zo. En ik, ik, ik moet ook zeggen, dan, dan verbindt u dat toch wel een beetje... ook nog met die twee jaar dat ik, ruim twee jaar dat ik minister ben geweest. Als ik kijk naar de verrassingen die mij toen uh, ten deel zijn gevallen... in dat ministerschap, dan waren dat behalve natuurlijk de Arabische lente... die je in oktober 2010, toen ik begon, niet kon voorspellen en ook zoiets vreselijks als die uh, aardbeving en die uh, melt, bijna meltdown... van die nucleaire reactor in Japan... Hè, was dat toch ook de, de... en dan komen we hier... de diepte van die van die crisis rond de, rond de EU... Rond de Europese Unie en de euro. Ja. En dat dat al maar inderdaad niet weg is gegaan. En ja, maar dat, dat we maakt daar het natuurlijk voor... Want u zegt, het gaat wel weer omhoog, ook met Rutte. Maar uh, dit is op zijn minst een klein hindernisje uh, daarbij. Uh, u leerde, begrijp ik zelf altijd, VVD-Kamerleden... Uh, dat ze macro-ellende moesten vertalen naar ja. micronarigheid bij mensen. Zeker. Doen ze dat nu voldoende, vindt ik denk dat ze zich er voldoende van bewust zijn... dat eh, allerlei maatregelen die er genomen moeten worden... dat die hard neerslaan bij de burgers. Maar bijvoorbeeld zo'n oproep van Rutte, geef geld uit. Is, is dat dan een voorbeeld daarvan? Zou je daarvan, daarvan heeft hij ook zelf gezegd dat hij, dat toch echt, dat hij zich daarmee wel richtte... tot dat deel van de bevolking. En dat is er nog altijd, gelukkig. Dat geld eh, heeft? Dat, nou, dat geld heeft dat in elk geval niet gebukt gaat nu... onder, zoals het tegenwoordig heet, onder water gezette huizen en onder hele toestanden rond uh, uh, andere zaken waar je geld voor moet. Ja, op in zo'n situatie kun je niet meer geld uitgeven... maar zit je in een wat prettiger situatie, dan zou je het moeten doen. Dat bedoelde hij. Dat, dat was ja. wat hij bedoelde. Het is, uh, er wordt voortdurend geroepen. En u hebt daar, denk ik, in uw huidige functie ook wel mee te maken. Althans, kan ik me voorstellen. Kijk daarna, Duitsland doet het veel beter. Ja. Duitsland doet het veel beter en, en op dat punt maar even heel gericht en specifiek. Die adviesraad wetenschaps- en technologiebeleid heeft over Duitsland een advies uitgebracht. En daarin komen twee dingen heel duidelijk naar voren. Het eerste mag een beetje vervelend klinken of een beetje saai. Dat is het bekende punt dat in Duitsland, wanneer men daar inzet op een bepaalde koers... bijvoorbeeld rond wetenschaps- en technologieontwikkeling... dat men die dan zonder meer voortdurend doorzet. En dus niet een beetje heen en weer zwambert... Wat we hier wel doen. Wat we hier nog wel eens hebben gedaan door bijvoorbeeld aan, in de richting van bedrijven eh, subsi niet subsidies te geven, maar wel fiscale regelingen te geven. Wanneer ze bijvoorbeeld geld gebruiken voor speurwerk. En dan is het de ene keer is het zo gericht en dan weer. Net anders. Ja. Dat doen de Duitsers niet. Die zijn heel erg volhardend en consistent in die lijn. En het tweede punt, en dat is veel meer de structuur... van de Duitse economie, dat is, dat is een frappant punt... dat de Duitsers eh, het in hoge mate moeten hebben... van wat zij dus noemen de mittelstand. Hè? Dus midden- en kleinbedrijven, en vooral de middenbedrijven. En daarvan weer zijn een heel groot deel familiebedrijven. En die familiebedrijven, die munten uit in... Uh, trots op het product, die producten steeds beter maken. Ze maken ook producten, uh, Het is meer uh, industrieel dan dienstverlening. Ja, nu is het wel zo uh, dat uh, we daar niet ook weer al te veel over moeten somberen omdat het blijkt dat Nederland bijvoorbeeld... naar de Duitse auto-industrie een van de belangrijkste toeleveraars is. Dus het is allemaal niet zwart op wit. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat de Duitsers op dat punt... inderdaad een hele consistente lijn hebben. En verder dat die familiebedrijven een trots op het product uitstralen... die van generatie op generatie doorgaat. En dat brengt dus ook met zich mee dat dat, dat zich verbreedt... ook naar de hele Duitse economie en Duitse eh, industrie. Als je praat met de grote bazen van de grote automerken in, in Duitsland... BMW, eh, Volkswagen, Enzovoort, Enzovoort, Enzovoort, ik heb overigens geen aandelen, dus geen misverstand daarover... Dan, eh, dan zeggen ook zij... het enige dat wij, waar wij op uitzien is... om altijd ervoor te zorgen dat wij auto's maken... die net beter zijn dan die van de concurrenten. Ja. Nu zegt u, die continuïteit is belangrijk. Dat komt natuurlijk ook omdat daar die regeringen gemiddeld wat langer zitten. Althans, zeker de afgelopen tien, 15 jaar. Ja, dat, dat, zou je, dat zou je dan, dan, dan kunnen zeggen. Ja. Goed bedankt. Maar uh, het is ook zo dat in Duitsland uh, men uh, het geld voor wetenschap en technologieontwikkeling uh, voor een deel ook wegzet bij hele grote, uh, zware instituten. Wij doen dat wat anders. Onafhankelijker van de regering? Natuurlijk onafhankelijk van de regering. Maar dat geldt voor Nederland natuurlijk ook voor dat soort instituten... die uh, wetenschap en mm. ontwikkeling in, in hun vaandel hebben. Maar het is in Duitsland allemaal wat massiever. Laten we ook wel wezen. Duitsland is een land van in de 80 miljoen inwoners nu. Wij zitten met 17 miljoen. En uh, dat betekent dus wel dat we een maatje kleiner zijn. En ze bezuinigen misschien minder. Nou, ze hebben, ze hebben wel degelijk bezuinigd op allerlei punten. Maar wat Duitsland wel heeft gedaan, en, daar, en dan zit je in het hart van de crisis in Nederland ook. Maar goed, dan ga ik de premier een beetje napraten. Daar zit ik nou toch ook weer niet helemaal voor hier. Maar die heeft ook laatst nog gezegd, toen hij in Duitsland de prijs in de wacht sleepte. Want kijk, de Duitsers hebben al in de jaren negentig ingezet op structurele hervormingen op de arbeidsmarkt. En als je nou gaat kijken, ik herinner me dat nog goed... Wil dat ik wil toch wel zeggen even... een versoepeling van het ontslagrecht? Uh... Ja, maar ook veel meer werken met, uh, ik zeg het maar zoals het is... Uh, voor mensen die de arbeidsmarkt opkomen... op bepaalde punten uh, een, een, een, wat wij zouden noemen... een echt minimum of zelfs daaronder. En daar kun je dan heel, heel kwaad over worden. Dat maar zouden dat wij heel ook jongen, moeten doen? Hè, dan, nou ja, er wordt dan gauw gepraat over loonslaven. Ja. Maar... Het is toch altijd nog zo, hè, zoals het ooit werd gezegd in de jaren negentig door Bolkestein... beter de warmte van een baan dan de kilte van een uitkering. Ja, ja. dus dat zouden we moeten doen, begrijp ik, vindt u. Maar, maar toch, die bezuinigingen, want steeds meer mensen, de werkgevers, Wientjes gisteren nog... de vakbond vond het al, vinden, economen vinden het in grote getalen... dat we niet of minder moeten bezuinigen. Zit daar nou wat in of niet, vindt u? Ik denk dat, dat de koers die de minister-president en het kabinet ingeslagen hebben... en die daaraan vasthouden, dat dat van belang dat is. Dat is een goede koers als ik, als ik net zeg over Duitsland, waarom gaat het daar zoveel beter... op een aantal punten rond de wetenschap en de technologie en de innovatie ook, dan bij ons... Dan, uh, en ik zeg dan, dat komt door volharding, doorzetten... ook bij tegenslagen, dan moet ik daar niet ineens van afstappen. Nee, die koers uh, blijft uw hand af. U vertelt u dus ook, begrijp ik, uh, tegen Rutte zelf, als u hem nog spreekt. Iets anders, want uh, toch even terug naar uw tijd... Uh, ook als minister van Buitenlandse Zaken. Deze week namelijk verscheen er een rapport van dokters van Leeuwen... Uh, over uh, buitenlandse zaken en diplomatie. Uh, daar. Uit dat rapport rijst een verontrustend beeld op, vind ik... van onze uh, afdeling Buitenlandse Zaken... een verkokende, eigenzinnig opererende organisatie... die met de rug naar de samenleving staat. Zeggen andere ministeries, schrok u van dat beeld? Nou, nou, nou, bent u uh, heel, heel goed in... Uh, even toch een beetje selectief winkelen in de. In, ja, je moet in het kort rapport. houden, zo'n vraag. Ik begrijp het, ik begrijp dat heel goed. En dat u daarop de, de, de naam legt. Maar het stond er wel in. Nou, laat ik, laat ik dit zeggen... Uh, uh, toen ik minister werd moest ik uh, sowieso al uh, 75 miljoen bezuinigen. En daar krijgt Frans Timmermans, de huidige minister, mijn opvolger... nog eens 100 miljoen Bij. overheen. Ja. Ook zonder bezuinigingen zijn bepaalde hervormingen... van de diplomatieke dienst in Nederland zeker, uh, nodig. Uh, zeker nodig. En uh, uh, op dat punt maak ik dan toch een beetje een louterende opmerking. Dat geldt voor Nederland... Maar als u gaat kijken naar de Verenigde Staten... de diplomatic service van, waar Hillary Clinton toen haar tanden in heeft gezet... als u kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, naar Engeland... ook naar Frankrijk, waar Fabius een korte tijd geleden nog... alle diplomaten naar... Parijs heeft geroepen om te zeggen, jongens, het moet echt anders... dan is dat toch iets wat veel breder speelt. Dus maar wat het is niet, moet er dan anders? Nee, het, nou, wat er anders moet is, het zijn een paar dingen. In de eerste plaats geldt, en dat geldt dan zeker voor Nederland... wij hebben een, uh, een land dat voor zijn uh, welvaart... Uh, voor, voor drie kwart, twee derde tot drie kwart... afhankelijk is van wat we in het buitenland verdienen... En dan moeten alle Nederlanders die in het buitenland voor de Staten Nederland werken... moeten zich daarvan bewust zijn. Dat noemen we dus economische diplomatie. Dat is ook een boodschap trouwens die, de, die mijn Engelse voormalige Engelse collega Heek... naar in Londen heeft Maar dan zou je toch juist niet moeten bezuinigen... of, no. of vertegenwoordiging in het buitenland moeten verminderen? No. Wat er, wat er dan vervolgens speelt is ook dat je natuurlijk de diplomatieke dienst... vandaag de dag naar de maat van nu moet, moet snijden. En dat betekent bijvoorbeeld dat je... Kijk, laat ik het zo zeggen. Uh, een, paar eeuw, een, een, een eeuw geleden was het diplomatieke communicatie-instrument de telex... Vandaag de dag is dat natuurlijk het, uh, zoals wij allemaal internet. communiceren... sms'en, internet, enzovoort, enzovoort. En dat valt dus ook te gebruiken voor diplomaten die ver weg zijn. En dat betekent het bijvoorbeeld... en dat is ook een voorstel dat er in dat rapport van Dokters van Leeuwen naar voren komt... dat betekent dat je bijvoorbeeld vanuit één punt in een bepaalde regio in de wereld... dan met een hele kleine bezetting daaromheen... in posten in de landen daaromheen... Mm -hmm. al heel ver kunt komen. Om, om, even, ja? Mag ik een, een ja? concreet voorbeeldje noemen? Nou ja, even uh, op dit punt nog even. Ja. Want wij belden daar uh, Ben Bot over, u ja? wellicht bekend... Uh, ja. oud-minister Buitenlandse Zaken en ambassadeur. Zeker. Die had daar ook een mening over. Luister even mee. Ik geloof ook dat eenmansposten bijna niet in staat zullen zijn... om de gewenste economische diplomatie te bevorderen... en Nederlandse bedrijven voldoende bijstand te verlenen. Dus uh, ik zou graag zien dat daar iets voorzichtiger mee wordt omgegaan... en dat de Nederlandse overheid uh, iets grootmoediger uh, omgaat... met buitenlandse zaken en het terugbrengen van de posten. Juist als het om die economische diplomatie gaat. Nou, u, heeft, u heeft me hier weer bijna tuk. Maar niet helemaal. Want uh, laat ik nou dan toch maar een concreet voorbeeld noemen. We hebben al langer een zogeheten 1-pitter zitten... in Baku, Azerbeidzjan. Dan denkt u, waar gaat het over? Nou, als u de kranten vandaag even toevallig heeft opgeslagen... dan zult u daar lezen dat dat, dat, dat land ongelooflijk belangrijk is... voor ons voor de gasvoorziening naar West-Europa. Pijpleidingen enzovoort. Nou, we hebben daar in Baku een 1-pitter zitten... die, als ik het me goed herinner, zelfs uh, gewoon op een motorfiets door Baku heen, heen rijdt. En die doet dat naar, naar vermogen. Dat gaat en doet helemaal ook goed. Dat, dat, kan. Dat, schijnt te, dat lijkt dus heel goed te gaan. Ja. Ik wil daarmee niet zeggen dat ik geen begrip opbreng voor datgene wat uh, uh, Ben Bot net uh, hier Zij, zegt. Ja. Want uh, het is natuurlijk wel zo dat we af moeten van het beeld überhaupt. Hoor. Dat zeg ik ook even zo tegen uh, te de, de luisteraars ja. ook. We moeten af van het idee dat elke ambassade die we hebben... elke post die we hebben in het buitenland... dat dat een, een heel groot gebouw is met uh, 50, 60 medewerkers of iets. Ergens. Dat hoeft niet meer. Nee, maar dat hebben we ook al nooit gehad. Oh. He? En op dat punt is het wel zo dat Dokters van leven in dat voorstel ook, bijvoorbeeld zegt... nou, het kan bij sommige hele grote posten... met ook de verschuiving bijvoorbeeld van bepaalde delen van de wereld... naar andere delen van de wereld, kan het wel iets minder. Dus hij ja. zegt, Berlijn... Reis, dat moet allemaal wat minder kunnen. Ja, en u zegt ook, u, u zegt het ernaar, begrijp ik, gebruik vooral de nieuwe middelen, de nieuwe communicatiemiddelen. Ja. Uh, zegt u als, als, als minister, die zeker toen, maar nog steeds, uh, wars was van Twitter. Hè? Nee, ik was helemaal niet wars van Ministers Twitteren. moesten ontwitteren, zei u. Nee, de, he, nou haalt u een paar dingen erop. O, oh, echt waar? Ja, dat zal ik dan <laughs> even heel simpel uitleggen. Als het uitleggen. kan, heel kort. Heel kort, dat was toen ik informateur was... Ja in en toen had 2010. Van dat getweet. En toen heb ik tegen degene die om die ovale tafel in de Eerste Kamer zaten, met mij heb ik gezegd, jongens en meisjes, nou even niet twitteren. En vooral Femke Halsema <laughs> was daar niet blij mee. Nee, want die doet het heel graag en veel. U bent nu, begrijp ik, 67? Ja. Binnenkort... Uh... Met pensioen of is dat. Uh... Ik, ik, ik krijg mijn AOW. <laughs> ik, ik zit nog in het oude regime. Van, ja, vanaf de 65 heb ik AOW. En, en u blijft dus gewoon doorgaan als voorzitter ook. Ik, ik, ik, uh, ik ben voorzitter geworden van de adviesraad Wetenschap en Technologie. Ja. En daar komt nog innovatie bij. En dat hoop ik nog een aantal jaren uh, te doen. En dat is ook een buitengewoon belangrijke uh, rol. Want als we kijken naar datgene waar we sterk in zijn in Nederland... dan is het nou juist wetenschap, technologie en innovatie. En waar wij terrein verliezen naar bijvoorbeeld Azië... op het punt van politieke macht, economische macht en ook militaire macht... dan is het met die science en technology nog altijd dat we daar eh, voorop lopen. En dat moeten we zo houden. Ik wens u heel veel succes bij uw Ik Dank u voor dit gesprek, Ori Roosentaal. Op volgende uur gaan wij debatteren over edelhechten in Brabant. Maar nu eerst de bonustrek tot aan reclame. Op de radio, eh, tot aan reclame. Op internet, in zijn geheel, op onze website. D daar is hij weer, Niels Scheuzenbroek.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 Toer schrijf je met OE.